Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Poolse conservatieve partij recht en rechtvaardigheid, PiS, lijkt alleen te kunnen gaan regeren. Uit de eerste exitpools na de parlementsverkiezingen van vandaag blijkt dat de PiS kan rekenen op bijna 40% van de stemmen. Dankzij de kiesdrempel van 5% kan de partij van al premier Kaczynski de meerderheid in het parlement krijgen en alleen gaan regeren. De centrumrechtse partij Burgerforum, die al acht jaar aan de macht is in Polen... komt volgens de Exitpol uit op 23,4 van de stemmen. Vanaf industrieterrein Camelot in Zuid-Limburg... is opnieuw te veel van de chemische stof pirazol in de Maas geloost. Het zegt het waterschap Roer en Overmaas... dat de kwaliteit van het water in de Maas controleert. De hoeveelheid pirazol is inmiddels weer binnen de norm, zegt het waterschap. Begin juli werd ook al ontdekt dat er te veel van de stof in de Maas zat... De waterleidingmaatschappij is toen gestopt met het gebruik van Maaswater als drinkwater. Pirazool zit onder meer in geneesmiddelen en in bestrijdingsmiddelen. Het waterschap kondigde ondanks aan dat het bij een volgende overschrijding een dwangsom zou opleggen van 100.000 euro per dag. Uitkeringsinstantie UWV moet meer geld krijgen om werklozen persoonlijk te kunnen begeleiden. PvdA Tweede Kamerlid Vermeid dient binnenkort een motie in om dat te realiseren. Dat heeft ze gezegd in het Radio 1-programma Reporter. De afgelopen jaren is bij het UWV al 400 miljoen euro bezuinigd. Daar komt de komende jaren nog eens 88 miljoen bij. De begeleiding van werklozen is mede daardoor steeds meer via internet gaan lopen. En nieuwe werklozen hebben in eerste instantie geen recht op persoonlijke begeleiding. Het weer. Vanavond en vannacht wat bewolking. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen overdag eerst verspreid wat wolkenvelden. Smiddags overal geregeld zon en droog. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 13 tot 16 graden. Dinsdag veel zon en plaatselijk zelfs 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. Al 25 jaar. En jij beleeft het.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1121 hier op CFM Zandvoort. In dit laatste late uurtje gaan we beginnen met een nieuwe cd. Hij heet Freehand van Rich Osborne. En daar gaan we eens even lekker van genieten. Verder nog 14 andere werkjes. Die komen er allemaal achteraan natuurlijk. En we sluiten het, het laatste werkje met onze eigen Nederlandse Kerani... En uh, met haar laatste cd. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 Y bailar Calixo en la arena tomando sol, sol, sol. Y soñar sin tiempo, sin penal, sin in this paradise every time. Ay ay ay, ay, ay, ay, tiene mucho ho, oh, tiene mucho tiempo, tiene mucho down, o mate callao, tiene mucho tempo, tiene mucho tiempo, oh, tiene, tiene mucho down, huecao. Cosas, color, and the color of the color of the color of the color of the color of the color of the color of Callao. Y quisiera vivir con ella junto al callao, y bailar Calipso en la arena tomando el sol, En y soñar sin tiempo, sin pena, in this paradise. Every time, ay ay ay, ay ay, mucho go, tiene mucho tiempo, tiene mucho down, Woman mucho go, tiene mucho tempo, tiene mucho tiempo, tiene mucho Tiene mucho down, woman del callao. esta cosa tú lo no le mandas con tu alcalao. callao. O the woman nacita lipson into the black. In tu coro, we like to leave me dancing in this paradise every time. Ay, ay, ay, ay, ay. Tiene mucho hope, oh, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del callao. Tiene mucho hope, oh, tiene mucho tempo, tiene mucho down.